Tunesië was het eerste Arabische land waar een opstand uitbrak. In Ivoorkust zijn in de residentie van oud-president Bakbo... meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Volgens de nieuwe president Ouattara had Bakbo daarmee een enorm bloedbad kunnen aanrichten. Behalve de raketten zijn er nog krattenvol granaten en munitie gevonden. Bij de luchtaanvallen op Bakbo's paleis in Abidjan werden vorige week de raket uitgeschakeld, waardoor hij de wapens niet kon inzetten. Bakbo werd afgelopen maandag gearresteerd. De chaos in Abidjan is nog groot. Overal worden lijken gevonden en er zouden nog steeds moordpartijen plaatsvinden door troepen van Watara, die s'nachts aanhangers van Bakbo aanvallen. De wrakingskamer besluit maandagmiddag of de rechters in de zaak Wilders opnieuw worden vervangen.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 Het weer, minima vannacht rond 3 graden. Aan de grond kan het licht vriezen en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag in het noorden bewolkt een 13 graden. In het zuiden zonnige periode en daar kan het 18 worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. We zitten er nog steeds wakker en alert bij. En met we bedoel ik technicus Anne Bakema en ik. Zometeen gaan we Barbara Albert een wake-up call geven. En wellicht hoort onze gast van Nachtvluchten Sportivo inmiddels de wekker ook wel gaan. Monique Knol, we ontvangen haar in het laatste uur tussen zes en zeven voor een sportief gesprek. Tot die tijd nog een aantal andere onderwerpen. Van 5 tot 6 een aflevering van Oba Live... met daarin Lisa Kuitert over de uitgever Rob van Gennep... en Niels Taatgen over multitasking... en hoe dat meerdere dingen tegelijk doen in onze hersenen werkt... maar soms ook weer niet. In dit uur een dame die volgens mij heel veel tegelijk kan. Milou Frenken. Ze is te beluisteren in een bijdrage van RKK. De zangeres en cabaretière sleepte vorige week... een van de nominaties voor de Olifant in de wacht. De Kunst- en Cultuurprijs van het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. In februari vorig jaar was zij te gast in deze aflevering van Andersdenkenden. Gerard Klaassen is in gesprek met haar over leven, werk en geloof. Dat belooft een heerlijk verrijkend uurtje te worden. Gastheer Gerard... Introduceert zijn gast als volgt. Bedoel, Frenken. Goedenavond. Cabaretier, Entertainer. Prachtige zangstem. Geen geduldige, rustige moeder. Bar dame bij met het mes op tafel. Ambitieus. Kan ontzettend onredelijk zijn. tekstschrijver, levensbeschouwing. Oh jee, levensbeschouwing. Ja. Dus ben je Geen, ik ben niet van, de, van godsdienstige achtergrond. Nee, terwijl nee. je toch een vader had, dacht ik, die, ja, uh, die, die dat wel weer wel was. Ja, die wel min of meer katholiek is opgevoed. Dat ja. wel, maar het enige was eigenlijk wat wij aan het hele geloof deden... dat was dat met Pasen de paus aanging met Orbi et Orbi. Dat ja. zegt hij toch? Ja, zeker. Voor ja. Stad en Wereld. Ja. Ja. Ja. En, uh, dat, dus dat wou hij altijd zien. Dus dat, daar moesten we dan ineens wel naar kijken. Terwijl de rest van het jaar... Uh, uh, deden we er niks aan. En daar is niets van, uh, van overgebleven? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik... Kijk, René Vroger wel, die zegt dat altijd. Moet je eerlijk zeggen dat. Alsof ik iets te verbergen heb. Nee, maar het is wel opvallend, dat bedoel ik... dat ik met Pasen um, toch wel vaker ook naar die pauze ga zitten kijken. Ja. Om mijn vader in ere te houden ja. misschien. Maar of het is gewoon een soort gewoonte die ik heb overgenomen. Ja. Even kijken hoe dat gaat met die bloemen. Ja, oh ja, dat ja. zijn altijd Nederlandse bloemen, hè? Ja. ja. ja, ja, ja. ja. Um, je bent uh, net komen aanrijden vanuit Amsterdam. Je bent gedurende twee dagen in de week zo... Op tournée met uh, uitbed. Uh, eerst ja. nog dacht ik in uh, Hogeveen. Ja. En uh, vandaag naar heel ja. Aan uh, de andere kant van deze cel zit een uh, collega van jou... bij Photospot van Helco Span, en is uh, Maarten van Roosendaal. Ja, ja, Jullie ja. zijn van dezelfde impressariaat, ja. kickproducties. Ja. We zwaaien misschien uh, zo direct. En ja. we houden de televisie aan. Want uh, Olympische Spelen zijn daar met Nederlandse deelnemers. En wil maar, jij dat zien? Nou, we kijken er eigenlijk als het even kan altijd naar. Nou, maar okay. we houden het wel bij andersdenkenden natuurlijk. Okay. En trouwens, dat kunnen misschien ook best wel andersdenkenden zijn. Ja, ik denk dat... En ja. Dat een heleboel mensen anders denken. En we hebben een druk weekend achter de rug, een val van het kabinet. Ja. Wat is de visie van Milou Franken? Oh, oh. Ja, ik dacht het al. Oh, God, oh, God. Nou ja, ja, het zat er wel een beetje aan te komen. Ja. ja. Dat, uh, dat, ja, nou ja, dat, dat is wat ik ervan vind. En het duurde zo lang, hè? De, de, de, de heren en de enkele dame... die, die uh, verketteren elkaar nu een beetje. Ze beschuldigen elkaar van leugens. Ja, van, zit die, dat? Ja, ik vind dat zoiets moeilijks van de politiek. Vandaar dat ik er ook zo moeizaam op reageer. Ik heb dat gevoel altijd... dat iedereen daar zit altijd, maar een halve waarheid te vertellen. Het zal wel iets met de waarheid te maken hebben. Maar, maar ook een heleboel dingen niet. Ook een ja. heleboel dingen zijn dan strategisch handig om te zeggen. En ik vind het zo'n um, lastig doordringbare materie... die hele politieke partijen met z'n allen. Het is, het is niet voor jou, politiek? Helemaal niks. Nee, ik zou er de, niets mee kunnen. Terwijl, het moet natuurlijk wel gebeuren, dat snap ik ook wel. Maar ik ben blij dat zij het doen. Is politiek overigens een aspect dat in een cabaretprogramma van jou... Een nee. onderdeel kan nee, vormen. Nee, nee, nee, nee. Ik heb er gewoon te weinig visie op. Oké. Okay. Nee, het gaat ja. over veel. Het gaat over menselijker dingen. Nou ja, God-politiek gaat natuurlijk in wezen ook echt over menselijke dingen. Dat begrijp ik wel. Maar ik. Euh, nee, ik heb het gewoon over andere dingen. Ging het uh, rond kan niet over menselijke dingen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar het is altijd zo. Pff, met meningen. En, en het verandert ook altijd zo. Dus het is zo met de waan van de dag. Ja. En ik vind het. Ik vind het zelf uh, ja, interessanter. Dat klinkt nou weer zo uh, alsof je erboven staat. Dat, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar ik vind het... Uh, voor, de, voor de kunst waar ik nou eenmaal van ben... vind ik het uh, prettiger om bezig te zijn met... niet met de waan van de dag... maar juist met, met wat er altijd maar is. Ja. Met een een andere laag. Dit uh, klinkt, Milou, overigens al wel een beetje... naar een vorm van levensbeschouwing. Hè? Oh, dat je... Uh, ja, dat Ik probeer uh, naar de diepere lagen van jou door te dringen... en al reeds snel aan de start van deze aflevering. Okay. Maar uh, ik vroeg zo even naar levensbeschouwing. En jij zegt net, ik probeer me niet met uh, actuele dingen en zo... Uh, die vlugge politiek mee bezig te houden. Maar ik wil naar de mens. En ik wil, ik wil dieper in die mens treden. Hè? Dat... dat klinkt als dat jij van de beschouwende soort bent. Ik ben wel van de beschouwende soort, ja. Ja, ja anders ga je niet dingen op een podium zeggen, denk ik. Ja. ja. Eh, goed, de naam van je vader, die viel uh, zo even al, hè. Want ik spreek toch waarachtig, en wel Jan zeker, met een uh, Haarlemse notarisdochter, hè? Ja. Ja, notaris uh, J.H.M. Blitzkikker notaris heb ik wel eens ooit genoteerd uit jouw mond. Ja, dat zeg ik in mijn voorstelling. Oh, ja, ja. die heb ik ook gezien. Ja. Huh? Zal... Daar komt het door. Ja, ja. dat was het wel. Ja. Het was een, hij verzette zich eigenlijk erg tegen uh, het notaris zijn. Hij deed dat min of meer tegen wil en dank. Ja. Zijn vader was het ook. En hij, wist niet, hij kwam niet bij wat hij nou echt zou willen... Eigenlijk had hij liever journalist willen worden, maar hij was notaris geworden. En hij dacht, nou, als ik dat dan toch ben, dan ga ik eens laten zien... dat je, dat, dat je daarvoor geen saaie, grijze muis uh, voor hoeft te zijn. Dus ja, het was een, een man met een, met een tikje recalcitrant karakter. Dus die, ging, uh, die had leren jasjes aan en, uh, en hip haar en... Uh, ja. ja, een blitzkikker. Ja. Hij is twee jaar geleden overgeleden. Ja. Um, maar het is ook wel weer zo'n... Typische, chique baan. Hè? Uh, kom jij uit een welstandsfamilie ja. met een zwembad in de tuin of zo? Ja, dat of, dat uh, zeg ik ook in mijn dat voorstelling. Zeg ik ook in je voorstelling. <laughs> het is mij wel duidelijk waar jij al die informatie vandaan. Nou, ja. ik, was het, ik heb de voorstelling anderhalve week geleden gezien. in ja. Velp. Maar ik heb echt geen boekje bij me gehad om het allemaal op te schrijven. Dus het, komt het is allemaal wel allemaal Uit het hart. <laughs> Um, maar inderdaad... Nee, uh... maar inderdaad, ja, nee. Dat, uh, wij, wij, uh, wij hadden geen geldnood. Nee, dat niet. We moesten wel altijd uh, aan het eind van ieder jaar... Uh, uh, Moeder bezuinig! Dan kreeg hij het op zijn heupen. Uh, wat hij allemaal had uitgegeven, dat, dat, dat moest dan weer teruggedraaid worden. Maar ja, nee, het was echt wel een... een we hadden wonen in een behoorlijk groot huis. Ja, nee. kan daar ook niks aan doen. Ik schaamde me er altijd voor. Ja. ja. Ja, vriendinnen die kwamen nooit binnen, want... Uh, ja, wat... sommigen, ja, die keken dan echt rond en dan dacht ik Jezus, ja. ja. Oh, je hebt wel Jezus gedacht in elk geval. Ik dacht Jezus. Dus, ja. <laughs> Toch weer een stukje levensbeschouwing. Ja, maar in... is alles met godsdienst dan levensbeschouwing? Uh, nou, het kan connotatieve aspecten hebben en zo, hè. Dat je, als je Jezus zegt, dat je misschien ook weer wat verder gaat denken of zo. Nee, ik dacht, dacht alleen maar... je Jezus maar... met een komma of Jezus met een uitroepteken? Ik dacht Jezus met een uitroepteken. Oké. Okay. Ja. Ja. ja. ja. Um, maar goed, jij had natuurlijk ook rechten kunnen studeren, een nee, nee, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Ik, ik kom maar Havo. En ik Je had er Maar Havo. Ja, Dit ja. klinkt een beetje minimalistisch. Nou, nee, maar ik had er ook echt geen interesse voor. Ik wist al vrij snel dat ik, uh, dat ik graag op het toneel wilde. Dat, uh, dat, dat, dat paste bij mij. Dat. Uh, ja, dat, dat was een beetje het verhaal van iemand die altijd te verlegen is om iets te zeggen in de klas. En op een gegeven moment kon ik piano spelen. En, uh, en toen merkte ik, hé, hey, dat, dat, dat is leuk, dat kan je doen. Dat kun je doen op school en dan, dan luisteren mensen daarnaar. En ja. toen ging ik erbij zingen. En uh, nou, al vrij snel was mij duidelijk dat ik zoiets als kleinkunst wilde doen. Ja. Ik hield heel erg van taal, ik hield heel erg van uh, tekenen. Dat, niet dat dat er iets mee te maken heeft, maar ik hield erg van me uitdrukken te ja. uh, ja. nou, Ik was wel een beetje een, een kunstzinnig kind, dus ja. was gewoon geen spra... En nee, mijn vader die had het denk ik niet eens goed gevonden. Als ik rechten of, of als ik iets in het notariaat had willen doen, Jeetje. had hij me uitgelachen. Van, ja. kind, doe niet. Maar goed, hij heeft jou nog meegemaakt ja. als cabaretier. Was hij trots op jou? Ja, ontzettend trots. En waarom? Angstwekkend trots. Angstwekkend trots. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Nou, omdat, omdat ik deed wat hij niet durfde. Hij had dat ook wel. Hij had stiekem wel Ramses-Chaffy willen zijn. En hij vond het eigenlijk prachtig. En uh, ja, hij, hij was echt een beetje ongezond trots. Zo, zo trots dat ik wel eens dacht: ik hou ermee op, want ik geloof dat ik alleen maar een soort verlangen van mijn vader zit uh, waar te maken. Heeft het eigenlijk wel met mij te maken? Ik ben daar wel een paar jaar. Uh, oh ja? Ja van in verwarring en geweest. En daar ben jij inmiddels uh, achtergekomen? Ja, op een gegeven moment dacht ik, nee. Maar ik vind dat gewoon... Ik moet liedjes schrijven en die zelf zingen. En daar kan ik iets mee teweeg brengen bij de mensen... en dat staat los van mijn vader. Ja. En dat hij er nou trots bij staat te klappen... ja, dat moet hij dan maar weten. Ja. Jouw moeder leeft nog, hè? Ja. Is die ook trots? Uh, ja. ja. Anders trots? Ja, ik denk gezonder trots in de zin van uh, mijn moeder die was het die op een gegeven moment zei uh, toen ik al een, een kind had gekregen en eigenlijk al een tijdje niets meer op het toneel deed die zei echt bezorgd van waarom doe je daar niks meer mee want je kan toch liedjes schrijven dat uh, dat hoort bij jou waarom doe je dat niet meer en ja. dat vond ik uh, nou heel confronterend en vond ik ook wel uh, ja dat vond ik wel wat dat mijn moeder dat zij, dat zei me heel veel. Ik dacht, ja, verdomd. Ja. Dat is toch degene die je misschien wel het allerbeste... het zuiverst aanvoelt. Ja. van wat, je, wat, wat bij je kind hoort. En dat heeft zij van haar drie kinderen heel goed aangevoeld. Wat iedereens ding was. Ja. Om het maar even zo uit te drukken. Het jouwe was, de kleinkunst. Ja. Separated by time Now by distance I couldn't allow Myself Oh, Randy Newman, Amesio, uit het album Bad Love, 1999 geloof ik. Een nummer wat je kent? Ja. ja, ja. Heeft het soms reminiscenties, herinneringen? Ja, ik moet, er, ik moet bij Randy Newman sowieso altijd aan Bert denken. Even, Bert is Bert Klunder, ja. cabaretier. Uh, van jou voor vele jaren... Uh, ...inmiddels drie en een half jaar geleden overleden. Hè? Ja, ja. Uh, yeah, Miss You, dat uh, is rechtstreeks. Ja. ja. Um, Milou, um, wat, uh, wat ben jij eigenlijk voor een type? Wat <lacht> vind jij? <lacht> nou, ken je een heel klein beetje. Hè? Maar uh, laat mij het antwoord uh, pas geven als, als, als jij de aftrap hebt gedaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Um... Ik ben wel een type van de moed erin houden, geloof ik. Uh, ja, geen, uh, geen enorme zwart kijker, maar, maar, maar, maar wel een beetje een, um, een, een worstelaarachtig type, een struggelaar heet het, geloof ik. Ja? ja, een beetje een, uh, een rommelig karakter vind ik het zelf. Ja? Beetje, uh, ja. Je zit jezelf soms. Ik zit mezelf ongelooflijk in de weg. Ja? ja? Ja. En dat is in zoverre uh, dan weer praktisch... omdat ik daar dan dingen over kan schrijven... en daar je geld je... mee kan <laughs> verdienen. Maar... Je, je zet jezelf bij voorkeur. En als het ook maar even kan... Nee, nee niet bij voorkeur. Nee, dat is gewoon zo. Ja, dat is een... een uh, ik heb een beetje een, een gevechterig leven met mezelf. Ja. Ja. Um... Het is niet dat, het, dat je dit nu doet... maar je zweeft soms ook een beetje boven de dingen, hè? Ja, ik heb wel eens idee, het idee dat ik niet helemaal... Uh, Spoor? Uh, ja, nee, dat sowieso ah, nou, niet. Dank je wel. <lacht> Hartelijk dank. Ik wou het <lacht> zeggen. <lacht> dat ik niet helemaal realistisch ben. Niet slaan, ja. hè? Oké, okay. <lacht> niet slaan. <Okay>. Nee, hoor. <lacht> maar, nou, kijk... Je bent er feitelijk. Je zit mij aan te <laughs> kijken. Alsof de dreiging van slaan nog niet helemaal weg is. <laughs> um, ik, ik kom toch steeds meer achter dat je zelf toch nog een beetje boven de dingen zweeft, In plaats van dat je je bezighoudt met de gewone ja, met de dagelijkse gewone, ik dingen. Ik heb moeite met de, met de aardse dingen. En dat heeft me heel wat jaren gekost. Vroeger hoorde ik dat vaak. Van die Ja, dat is een beetje een dromerig type. Dat begreep ik nooit. Ik vond mezelf natuurlijk... Helemaal niet een dromerig type. Want, want als je een dromerig type bent... dan denk je namelijk dat dat zwevende, dat dat de werkelijkheid is. Tot, ja. Uh, maar um, ja, ook, ook door de dood van Bert... word ik natuurlijk steeds meer geconfronteerd... met de, met, met, met, met, met de, met de basisdingen van het leven. En ook met de, met de banale dingen van het leven. Met de, ja. uh, dat het weer is met... Um, met ja, gewoon hele stomme, kinderachtige rotdingen... weer met boodschappen in je eentje doen... en weer met vuilniszakken in je eentje uit een vuilnisemmer ja. zien te frutselen. Ja. Ja. En, en, en met geld overmaken naar dit en dat. En met, waar het leven uit bestaat, het gewoon een stomme dingen. Ja. Ik maak liever een gedicht dan een boerenkoolstampot... Jij? Nee maar ik. Toch? Dat ja, zeg nee, ik in jij. dat interview. In ja, dat de is Carol uh, en... magazine ook, ja. waarin je dat uh, zegt. Uh, ja. Dan vraag ik me dus onmiddellijk af, wat, uh, wat, wat komt er ja. vaker voor? Ja, nou ja. ja. Het komt vaker voor dat ik het boerenkoolstampot moet maken... maar ik maak dan eigenlijk liever een gedicht. Ja. Ja. Maar, kijk, waar het in feite op neerkomt is... Uh, A, dat je dus bij uitstek geschikt bent voor het cabaret. Um, maar dat je om het maar eens uh, zo te formuleren, een ernstig opgeruimd karaktermist. Ja. Ja. ja. ja, ja, ja, ja. en dat, ik weet niet hoe erg dat is hoor, maar het is wel lastig. Nou, doorademen, het, uh, leeft wat zeg niet, jij dan... Uh, ja, dan zeg ik zelf dat je door moet ademen. Ja, ja. Wat moet je want je weet dat je... Uh, je bent in therapie, geloof ik, ooit geweest. Hè? Dat, ja, ja, dat had ook in de om, Nou ja, nee, maar dat wist ik sowieso ook al. Want uh, dat, zag ik dat had je, niet tegen? Had Toen je ook. Dat is, uh, nee, dat wil ik niet zeggen. Nee. Vaak zie ik het wel. Maar bij jou zeker niet. Nee. nee. <laughs> ik, ik begin het nu wel te geloven. Maar <laughs> nou. dat is ook helemaal niet erg. Uh, Um, uh, dat door... Ja, ja, ja, ja, ik zie je nou al kijken met zo'n blik van... Owee, oh owee, oh oh wat gaat hij oh, nog meer over mezelf nou vertellen? Niet meer, also, oh. Nou niet meer. Gelukkig is het Radio vrij. <laughs> Hoeveel mensen luisteren heel veel, Heel veel, heel veel. Ja, ja, ja. Als we allemaal hier nu uh, op de... Uh, um, um, de, de Schaapenlandse weg hier zouden komen... dan zou je nog schrikken, hè? Ah, nee. Maar um, doorademen, uh, zeker voor al die mensen... die elke dag toch maar weer uit hun bed komen. Ja, ja, ja, En dat slaat dan weer op, uh, op mijn programma voorstelling uit bed. Ja. En, en, en de aankondigingstekst daarvan, zeg maar ja. Ja, want het is toch nogal wat dat je iedere dag maar weer uit je bed komt ja. als je erover ja. nadenkt. Als je er niet over nadenkt, natuurlijk niet. Dan kom je gewoon uit je bed. la la la la. Maar ja, dat nadenken. Ja, maar wacht even, jij moet wel uit bed. Ja, natuurlijk. Want Mijn je hoeft naar school. Die heet Madelief. Ja. En daar schrijf je ook met regelmaat over. Ja. Uh, en ze trucheert daar elke keer 10 euro voor. Ja. Uh, dus ik weet niet of ze nu ook mm, luistert zodanig dat zij weet als er over jou gesproken wordt. Dat nee, jij nee, weer. Ja, ze ligt uh, nu in bed. Oh, okay. Dan kunnen we kunnen vrijheid over haar praten. Oh. Ja. Oh, <laughs> oh. ja, misschien dat ze een deetje mee komt naar huis <laughs> Maar. Um, Jouw um, je, je moeders uh, uit bed. Laten we even kijken naar jouw carrière tot nu toe. Want jij loopt al tamelijk lang mee, Milou, in het uh, cabaretvak. En dan schrijven wij 1991. Hè? Ja. ja, toen, toen was ik, had ik net verkering met Bert Klunder. En die zei: uh, die had mijn eindexamenprogramma op de Kleinkunstacademie geregisseerd. En die zei: Jij moet uh, meedoen aan kameretten. cabaretten. Dat win je makkelijk. Want hij gaf daar wel eens workshops. Dus hij wist zo, uh, tenminste hij zei dat hij wist wat er zo al rondliep. Dus ik, ik gaf me op. Ik had nog nooit van het hele festival gehoord, maar ik deed alles braaf wat Bert zei. Dus ik gaf me op. Maar er deed net een um, Hans Theuwe en uh, Roland Smeenk in dat jaar. Zeker, uh, mee. zeker. Duo ja, dat toen ja, net nou, uh, dat aan was. Nou, dat was meteen zat. duidelijk, daar kwam niemand ja, overheen. Ja, overigens een terecht. duo dat uit elkaar kwam, omdat uh, zij een ernstig auto-ongeluk kregen. Ja. Waarbij uh, uh, Smeenk om het leven kwam. Ja, ja. Ja, ja, waar Bert en ik nog. Uh, bij, bijna bij waren geweest. Tenminste, we hadden die avond een soort van een voorstelling gehad. Eerst ik of zo. Op een, yeah. En uh, toen zij. Dus we waren niet, niet ver uit elkaar vertrokken. Yeah. Ja. Maar, maar goed, in, 19, nou ja. in, in 1991 won jij dus de persoonlijkheidsprijs op ja. dat ja. Festival met uh, waar zijn ze? Ja. En toen ging het los. Nee, nee, helemaal niet. Nee, toen, uh, toen ben ik met uh, Bert gaan ja. spelen, zoals, dat, uh, zoals je dat noemt. Voorstellingen gaan geven. Want Bert had ook nog een soloprogramma ja. liggen. Wat goed paste bij het soloprogramma van mij. Het was heel, ja, dat liep allemaal samen. Bert en ik pasten ook goed bij elkaar. Die programma's ook. En uh, wij, hebben, wij zijn vier jaar een komisch duo geweest. Hij, de grote enge man, en ik het uh, bibberige vrouwtje... En tot ik niet, dat niet meer prettig vond om te spelen. Ik wou dat niet. Ik wou niet een uh, bibberig vrouwtje zijn. Ik wou niet in die rol gedrukt worden. Ik wilde ook heel graag een kind. En toen, uh, toen is, uh, nou na ongeveer anderhalf jaar of zo, lief geboren. En toen ben ik een tijdje gestopt met spelen. En uh, met, met op het podium zijn. Toen heb ik mijn tijd teruggetrokken en ook echt gedacht van... misschien is mijn rol meer achter de schermen. Misschien ben ik meer een schrijver. Uh, ik heb in de redactie van Sesamstraat gezeten. Dingen geschreven voor, voor andere artiesten. en Ja, tot ik op een gegeven moment dacht... Ja, nou, tot mijn moeder eigenlijk kwam met... Uh, ja. hoe zit dat nou ja. waarom schrijf, Waarom wil je eigenlijk niet meer optreden? Want dat deed je zo graag. En toen dacht jij bij jezelf... ik ben een sterke voorse meid. Ik ga dat doen. Ja, ik ga ik dat kan weer het doen. Ja. Ik ga dat gewoon weer doen. Dus toen heb ik zo uh, in, in dingen als Toemler en zo... Ja ben ik gewoon maar weer eens gaan zingen. Ja, drie en een half jaar geleden, geloof ik, overlijd werd. Ja. En dan treedt er in jouw leven wel ja, zeker een grote ramp op. Ja. ja. Hoewel ik de grootheid van die ramp in het begin... nog helemaal niet zo, ja. zo groot kon bevatten. Zo, uh, nee. Ik ging heel erg hard uh, door ja. met, met leven. En, uh, want ik was al heel erg bezig om mijn eigen carrière weer op te pakken. Om daar ruimte in, in te durven nemen. Want dat was, nog, dat was best lastig hoor. Om naast Bert ruimte in te, in te nemen. Daar had ik mezelf uh, echt wel op een tweede plan laten zetten. Het was een hele dominante man. Ja. Hè? ja. ja het was een ontzettend lieve schat. hele on, ontver, uh, uh, ontfermend mens. Kun je dat zeggen? Ja. ja. ja. En dat heeft uh, een hele mooie kant en ook een, een wat verstikkendere kant. Ja. En uh, dus toen heb ik die dood van Bert in de eerste plaats ook wel als soort. Uh, ja, een soort. Nou, dat ik weer lucht kreeg er ervaren. Maar in feite probeerde je de ernst van de situatie van je af te schuiven. Ja, wat zeg jij nou? Dat heb ik zelf denk ik ook wel eens ergens gezegd. Ik, ik kon het nog niet zo goed over, overzien wat de ernst van de situatie ja. was. Hm. Uh, de, nou, en dat, dat werd me later. Ja, ik kon heel goed overzien dat mijn dochter haar, haar uh, geweldige vader kwijt was. Dat vond ik. Nou. Uh, ja, Hartverscheurend. En, en ook, ook heel. Uh, dat vond ik weer wel heel benauwend. Want, want dan moet je ineens alles in je eentje gaan. Uh, ja. Je moet die twee rollen alleen kunnen vervullen. Nou, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ja. Ik voelde me. Ja. Ik voelde me steeds meer alleen, ja. eigenlijk. Met, uh, met. met mijn leven, met mijn dochter. En. Uh, nou ja, en eigenlijk komt dat nog steeds binnen. Die, <laughs> dat. dat uh, allene gevoel. Dat, uh, ja. ja. Ja. Het soort van. verlaat echt volwassen worden, zoiets. Ja. Ja, omdat je van, van hem gehouden hebt. Ja. Uh, maar ook omdat je uh, wist dat het een tamelijk uh, een gewikkelde relatie was. Uh, waar ja, het, het is was geen ontkomen. makkelijke relatie. Nee. Nee. Um, want het is niet alleen dood, hè? Je ziet die hele relatie in. Het Ineens is hij is er niet meer, maar ook die relatie is er niet meer. Nee, nee dat is gek. En daar kom je ook pas gaandeweg achter dat je dat je ja dat, dat nou inderdaad die relatie is weg dus je bent eigenlijk ook nog gescheiden echt letterlijk ja. van iemand en van wat dan ja. en en dat heb ik me pas ben ik me pas gaan beseffen toen ik weer een nieuwe relatie kreeg ja. die inmiddels ook is afgelopen maar um, ja toen kwam steeds meer het besef binnen van wat ik wat wat had ik met Bert gehad en wie, wie was ik eigenlijk voor, Bert? En, nou ja, ik, ik kom er niet, niet zo makkelijk uit nu, maar nee, dit, het is ingewikkeld. Nou ja. Het is raar. Het, is... het heeft ertoe genoot, als ik het zo mag formuleren... dat je eh, terug moest naar af om te zoeken naar je eigen identiteit. Wie, wie mocht jij van jezelf zijn? ja. Ja. Ik zeg het nu maar eventjes op een licht uh, therapeutisch pastorale toon... maar uh, daar komt het wel op neer. Ja. ja. En, en wie ben ik nu zelf? En, uh, en, en hoe, ja, hoe voed ik dan alleen een kind op? Ja. Want uh, ja, dat is me ook zoiets. Ja. Dat had ik niet bedoeld, om dat alleen te gaan doen. Ja. Maar ik, ik vond het fijn om, om daarin contact te hebben. Wat ik uh, me kan voorstellen... maar. Ik dacht in het luisteren, is dat als je een nieuwe relatie aangaat... dat je ontzettend goed moet bedenken of die relatie een kloon is van de vorige... of dat je werkelijk uh, uh, uh, uh, een ander soort type hebt. Nou, dat ik je dacht niet in dat de ik een heel kan. ander soort type had uh, getroffen. Wat, ook, wat in eerste instantie ook zo leek. Maar ik was nog steeds dezelfde als die met Bert uh, was geweest. Dus in, we in wezen ben ik toch... Uh, uiteindelijk ben ik toch wel... Heb ik, ben ik zelf nog niet volwassen genoeg geworden, denk ik. Om echt uh, op een andere manier een, een relatie te hebben... als dat ik met Bert had. Uiteindelijk kwam het toch op hetzelfde neer. Ja. En dat was in dit geval dat ik, uh, nou, dat ik misschien nog wel niet genoeg, genoeg wist... waar ik zelf begon en waar ik zelf ophield. Ja. Je hebt het vervat overigens in prachtige cabaretteksten, dit traject of deze episode, alles nog prachtig. Je hebt het ook vormgegeven in uh, CD's, maar vooral uh, toen jij uh, weer ging optreden, uh, ging het vooral daarover. Uh, een zeer persoonlijke voorstelling was dat en toch ook weer lichtvoetig. Ja, ja, inderdaad. <laughs> Ja, ik, ik moet alleen maar lachen omdat ik alleen maar ja, inderdaad. Nee, nou ja, maar ja. goed, het is toch zo? Hè? Je, uh, je, je hebt ja, je, je, vakdubbele punt cabaritieren, kleinkunsten naar ressen En dan uh, tast jij naar zaken die je in je leven hebt meegemaakt, die tot de verbeelding soms ook spreken, en waar je vorm aan geeft in woord geluid en zang. Ja. En dat, ja, ik, ik zeg het omdat niet iedereen kan dat, jij doet het. Uh, ja, ja, ja. Ik ja. kan er niet zoveel op zeggen. Nee. Maar, maar je doet het nog, want in uit bed uh, ga je door op dat spoor? Uh, ja. ja, ja, ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat ik um, heel goed, uh, um, heel erg persoonlijk kan zijn in wat ik schrijf, in wat ja. ik wil zingen, in wat ik. Uh, ook in columns. En... Nou, dat heeft altijd al een beetje aan mij gekleefd. Ja. Dus dat doe ik. Stink. December, I'm as cold as a man in the moon Up the fire the way that she could. I spend all my days in a search for dry wood. Bought Sterkt langzaam weg dit prachtige nummer van Sting, The Hounds of Winter... van het album If on a Winters Night. Meroe? Ja? Koop jij nog steeds zoveel kleren? Ja. Waarom? Ik vind het leuk. Ik moet altijd iets nieuws aan bij het mens op tafel, ja? bijvoorbeeld. Ja. Ik heb er ook talent voor. Van... Uh... Ja. Ik vind je moet al je talenten benutten. Ja. Nee, ja, ik heb daar wel. Uh, ja. ah, niet altijd hoor. Maar ik vind, ik, ik, ik, ik heb er oog voor, zeg maar. En het kost ook niet zo heel veel. Heel veel tweedehands of in de uitverkoop. Ja. ja. Maar het kan goed zijn dat je iets te vaak nieuwe schoenen koopt. Hoezo? Wat ben je streng ineens? <laughs> dat, is, dat, is nou, dat is nou één voordeel van van geen man hebben of geen relatie hebben... dat je al die dingen heerlijk zelf kan beslissen. Ja, ik ga je niet tegen. Nou, je doet wel een beetje... Ja, maar ik zit gewoon te denken van... staat het in overeenstemming met het budget? <laughs> Ook dat nog. Oh, ja. ja, zeer goed ja nee serieus ik bedoel ik zit er maar voor ik af toe geen ruimte meer voor nou, heb na precies dat is, dat is ook nou ja dan, ja dan staat mij toe dat ik dat al uh, dat ik dat al voor ben dat ik me kan voorstellen dat daar in Haarlem waar jij woont het huis uitpaalt van de schoenen en van de en ik heb daar één kamer voor gereserveerd ja? ja, ja, de zogenaamde ja, ja. inloopkast ik ja. uh, jij bent componeren en uh, jij uh, gaat uh, op tournee het land door de midden grote theaters. Hè? Ja. Gisteren was het Hogesend. Hogesend. Uh, Hogesend, oh ja, Hogesend, ja, sorry. Ja. Uh, vorige uh, week uh, Houten en zo. Hè? Ja. En, uh, ja. Oostburg, zelfs Flauwen. Oostburg, dat was ver weg. Het moet een spektakel zijn, hè? Ja. Vertel, vertel, vertel. Over Oostburg? <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Er staat een prachtig theater met een hele enthousiaste, lieve uh, theaterdirecteur. Ja. En um, ja, het is wel zo dat de twee keer dat ik in Oostburg was... toen uh, moest ik in de foyer in plaats van in de, in de grote zaal. Ja. Want er wonen niet heel veel mensen in uh, Oostburg. Nee, dat dus, is kans. Dus, ja. ja, ik vind het heel knap, vooral dat die man daar zo enthousiast. Ja. Maar ja, nou ja, goed. Dat, dat ik in de foyer moet, wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen in de foyer moet, maar, maar ik dus wel. Ja. Want, ja. ja, maar goed, aan de andere kant... jij wordt ineens geconfronteerd met de situatie... dat je niet op een bühne of op een podium staat... maar in de foyer. D dat was niet de bedoeling. En Je moet je dus wel constant aanpassen... Ja, ja. aan de situaties die je nu helemaal tegenkomt... in het middelgrote theatercircuit. Ja, ja, ja. maar ja, dat, dat is dan weer... Bedoel, in die zin ben ik dan best realistisch... en kan ik dat ook wel goed. Ja, je moet je altijd maar weer aanpassen... aan wat er... Uh... Nou, ieder theater is anders. Ja. Dat is ook wel heel erg leuk. Ja. Ieder theater heeft hier een andere directeur, een andere zaal, een ander publiek. Dus iedere keer ga je met, je, met jezelfde ding, met je voorstelling... ga je naar een totaal ander gebouw, een andere sfeer. Dan ga je toch proberen om met ja. jou, wat jij gemaakt en verzonnen hebt... contact te maken ja. met... Met mensen, met het gebouw. En, uh, ja. Je hebt uh, een tijdje niet opgetreden. Mm -hmm. hè? Dat was de tijd toen Madeleine ja, groot moest worden en nog klein was. Ja. En uh, toen heb je wel uh, een andere klus aangenomen. En dat was bardame ja. in, met oh, ja. het mes op tafel. Ja, inderdaad. Ja. Met weer ook een andere kolossale man. Er zitten kolossale mannen in jouw uh, omgeving. In mijn leven, ja. Joost Prinsen heet ja. hij nu. Ja, ja, ja, ja. ja, die belde mij op, op een goede ochtend. Ja, en die zei, hoek, ik heb ja. een klusje voor je. Ja, Ellen ja, <laughs> Pieters wil het niet meer doen. Eerst deed Ellen Pieters het een seizoen. En, uh, nou, die wou het inderdaad niet meer doen. En of ik dat wilde doen, want ze zochten iemand... die, die breed uit kon lachen in de camera. Ja. Nou, dat kon ik. Ja. En, uh, dus dat heb ik, dat, heb ik gedaan. dat heb ik gedaan. Hij was heel lief. Hij zei, we beginnen niet zo belachelijk vroeg... als al die andere televisieopnames, net de tijd... Half tien moet je er zijn. Nou, zo. Ja. En want er komt want de hoek bij jou in halfweg. Ja. Dus je kunt met één auto naar de studio. Ja, we worden door één taxi opgehaald oh, tegenwoordig. Ja, oh, ja, Ja, ja. <laughs> maar eh, jij bent eh, een zangeres ook, hè? En eh, daar wordt je voorgesteld ook wat te zingen. Maar als, als je net begonnen bent is het ja, programma... Ja, dan is het dan weer afgelopen. Nou ja, dat bedoel ik dus, ja. Ja, ja. Ah, ja maar het moet daar... Ja, god, dat heeft me wel inderdaad. Omdat ik in die tijd, toen lief zo heel klein was... ik ging het echt al doen toen zij pas één was. Uh, en toen deed ik niks anders op theatergebied. Dus toen was ik nog wel eens gefrustreerd, zo die eerste paar jaar. Van, ik kan helemaal niet, ik, ik, ik, ik kan niks. En uh, ja, er werd ook... Of nou, dit moet ik eigenlijk anders zeggen. Ik liet ook daar weer een beetje over me heen lopen. Weet je wel, soms zette ik iets net niet mooi genoeg in. Of ik keek in de verkeerde camera, deed ik ook nog. En, uh, en dan mocht het niet over. Terwijl ik had gewoon met mijn vuist op tafel moeten slaan. Met het mes op tafel? Met het mes op tafel moeten slaan. En met, moeten met zeggen, het kan het niet iets beter klinken? en ja. uh, Mag het niet nog een keertje over? Oh, nou, dat soort dingen. Maar... Het, het programma moet het hebben gewoon. van Dat, daar, dat het, het zo'n sfeer is. Met z'n allen uh, in een, in een achteraf café Een beetje zitten gokken. En, ja. en die vrouw achter die bar. Die zingt dus een stukje. Ja. Je moet dat ook niet doen voor je, voor je ego. Je moet nooit iets doen voor je ego. Nee. Maar dan, je moet het, ik moet het daar niet van hebben. En, uh, maar ik heb wel altijd gedacht. van Het is wel slim om te doen. Het is gewoon leuk en gezellig om te doen. Maar ook als ik ooit weer ga spelen. Dan... dan is toch de naam Milou Frenke uh, vaak genoemd. Ja. De naam wordt genoemd. Ja. Ik zei dat ook alweer. Hacking? Of nee? Hacking ja. Ja. Ja. nee, een ander. Professor ja. Akkermans. Ja. Ja. Ik ben genoemd. Voor het, dat ik Kan nu weer terug genoemd. horen bij de nieuwe ja. kabinetsformatie. Akkermans. Precies. Nou ja. maar En dat is ook wel grappig. Dat is wel zo... Um, ja, dat, dat heeft ook wel in die zin een beetje zin gehad. Wat... Want je bedoelt uh, mensen die onderscheid kunnen maken... Dus mensen, aardige, prettige mensen. Dat zijn mensen die kijken naar nou, met het mes op tafel. En die zullen dus de naam van Milou Frenken herinneren. Ja. En dat zullen dus de mensen zijn... die jouw toekomstig ja, theaterpubliek ja, ja, zullen ja, ja, zijn. Ja, en daar werd ik dan inderdaad... de eerste jaren dat ik weer op ging treden... hoorde ik regelmatig... maar je kan, je kan wel heel mooi zingen. En toen dacht ik, al oh, wat erg. Ach. Dus ik heb op televisie echt heel vaak voor Jan Joker... Uh, net, net niet mooi. Maar ja, wat mensen niet weten... en wat ook echt heel moeilijk is... is dat als je... Uh, twee zinnen van een of ander liedje moet zingen, dat is veel moeilijker... dan als je gewoon een heel lied mag zingen, mag gaan brengen. Ja. En, dus, uh... en, maar Joost Prinsen wil zelf ook nog wel eens een keer solo... Uh... Ook, tuurlijk. Uh, dus, uh, ja, hoor. Het is ongelijk verdeeld in de wereld. Ach ja, maar het is ook zijn quiz. Hij heeft ja. ook het hele ding verzonnen. Samen met Jan Kok. Ja. Ja. Ja. Um, die vragen over ons, hè? want jij staat er achter de bar... maar je ziet al die vragen langskomen. Ken jij die antwoorden op die vragen eigenlijk? Nou, die zie ik dan, inderdaad. Die zie ik dan langskomen. En dan, dan komt het regelmatig voor dat ik uh, een paar weken daarna... op de televisie diezelfde aflevering weer zie. En dan weet, ik de, dan weet ik het antwoord op de vraag, zeg maar, weer niet. Of nog niet. of Ik ben het dan dus weer vergeten. Dus ik uh, zou een heel slechte kandidaat zijn. Het is behalper, hè? Ah, nou ja. ja. En nou gaat uh, met het mes op tafel naar Omroep ja. Max... Ja. Uh, dus ook Milo Franken wordt bejaard. mogelijk ge nou, geprolongeerd. Oh, oké. Okay. Maar hoe zo bejaard? Ja, oh, ja. Het is ja, toch een ja. oude rol Ja, nou, ze beginnen hoe lang, langer hoe jonger publiek ja? uh, oh. aan te slaan. Oh, ja. wist ik niet. Ongelukkig. Uh, ja. ja. Maar uh, je hebt geen verbetensbezwaarden? Uh, <laughs> <laughs> nou, ik moest wel even slikken. Ik dacht, jezus. Ja, Jezus. Ja, ja, ja, ik denk vaak Jezus. Jezus. Maar uh, ja, ik, ja, ja ik, vond het heel, ik vond het een raar idee. Het is gewoon gek. Ik bedoel, je bent jarenlang iets van de NPS. Je gaat met dat helezelfde boeltje ja. naar een, een andere omroep. En wie zijn dat dan? Is het zoals, je wordt uitgeruild een beetje. Hè? Ja. Uh, en ja, Je daad... wordt verkocht als, uh, ja. als uh, ja. uh, op een veiling... Uh, ja. uh, maar goed, het is, het is op zich natuurlijk heel fijn... dat zij dat programma zo graag willen hebben. Want bij de NPS, heb ik begrepen... moet er nou toch echt flink bezuinigd worden. Ja. Dus, uh, ja. ja. Maar goed, uh, in de tussentijd uh, gaat dus uit wet uh, nog steeds door. Hè? Ja. Zeker. Uh, je bent met dit theaterprogramma eigenlijk uh, net begonnen, hè? Met dit, ja. ja, ja ik ben, nou, ik ben al vanaf eind september aan het tri Daar heb ik lekker lang over gedaan. Ja. Lekker uh, de tijd voor genomen half januari in première gegaan. En nou ga ik door tot en met eind april. En dan volgend jaar, zo rond deze tijd, dezelfde tijd... januari tot en met ja. eind april, mei, dan speel ik uh, de reprise. Ja. Uh, moeder met kind ja. uh, in uh, een opgroeiende leeftijd wil zeggen... dat jij lang niet elke avond op het podium kan staan. Hè? Dus, nee, uh, het moet niet meer dan drie uh, avonden per week zijn. Ja. Nee. En dan moet je al uh, om twee uur met uh, de technicus ja. naar Hoogveen of naar Vaals en zo. Ja. En dan sta je weer in de file en zo. Ja. En dan denk je bij jezelf, uh, Wat een waarom heb ik die toch gekozen allemaal? Of denk je, heerlijk, we gaan er tegen Ja, het is ook wel een... Het heeft ook wel iets heel prettigs. Het heeft ook wel iets heel tot rustkomerigs om gewoon zo sukkelig lekker gezellig naast je technicus in een auto naar Hogeveen te rijden... en dat dat dan moet voor je werk. Het ja. heeft ook wel iets van, ja, ik kan, kan toch niks anders doen. Ja, ik zit ineens te denken, met het met op tafel naar, naar Max gaat... in een rijtuigje, ja. <laughs> in een rijtuigje. Ja, <laughs> <maar vriendelijk. laughs> nou, Hoge Zand was het, hè? Ja. Hogeveen, ja, maar dus, ja, ja. Wat is Uit de Bed eigenlijk? Wat, wat? Voor voorbeeld. Ja, wat, het is liedjes, het zijn liefdesverklaringen, dacht ik. De liedjes, ja. Um, het zijn uh, veel minder liedjes dan in het vorige programma. Alles nog prachtig, daar zaten geloof ik wel 17 of 18 liedjes in. Ja. En daar, deed ik ook wel, daar zei ik ook dingen tussendoor en ik vertelde zo hier en daar wat. En dat vertellen, dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dat veel meer ben gaan doen in dit programma, veel meer los van de, van de piano of de vleugel ben gekomen. Er is ook een gitarist bij ja. dat is heel uh, prettig. Een hele jonge jongen, zeg ik. Ja, ja. ja een hele goede gitarist ook vooral. Maar um, ja, wat is het? Het is persoonlijk cabaret. Het is, uh, ja, ik hoor best vaak van dat mensen even denken van waar gaan we nou heen, wie is die vrouw, wat wil ze... maar dat ze er zo al vrij snel gewoon ingezogen worden. Dat ze wel mee moeten. En dat vind ja. ik wel een heel erg. Ja. Het, het is eigenlijk de wederopbouw van een mens die weer alleen is, Milou. Ja. <laughs> ik moet weer lachen, omdat omdat ik dat kennelijk zelf ergens heb gezegd. dat, dat, staat in de dat ik dit ga zeggen. Oh ja, dat is ook wel de, de essentie, dacht ik. Het ja. is de chaos van het alledaagse leven. Of, uh, ja, ik ga hem er echt in stampen inmiddels. Over het leven na de depressie. Ja. Nou, daar wil je naartoe. Daar willen we allemaal. We willen allemaal graag leven na de depressie. Gaan we naar jou luisteren. Goed. Behalve de zon hing er niets in de lucht. Het gras was net wakker, bedekt nog met dauw. En niemand die wist dat het wegwaaien zou. Niemand die wist dat het wegwaaien zou. We voerden de kippen, we de geit. We de poesen. Als altijd, de hond aan de ketting, de geit aan een touw. En niemand die wist dat het wegbaaien zou. Ik bedoel dat dit wegwaaien is, hè? Ja. van jouw uh, nieuwe cd, mm -hmm. Wegwaaien. Ja. ja, vorig jaar kwam hij uit. Ja. opgedragen eigenlijk uh, aan, uh, aan Bert, hè? Ja. Ja. ja. Allemaal liedjes die uh, nou, met afscheid te maken hebben. En ook liedjes, die er staan een paar liedjes op. Ja, ja, ja die erg met Bert te maken hadden. Ja. Ja. En dit is wel een van de allermooiste, hè? Ja. Uh, jij krijgt een verdraaid druk programma nog, binnenkort. Want uh, je gaat allerlei nieuwe initiatieven ontplooien. Ja. Veelzijdig heet zoiets, hè? Hormonologen. Ja, dat is een initiatief van Yvonne van den Hurk. Zeker. Uh, um, en um, ja, die heeft ooit, heeft zij die vaginamonologen naar Nederland gehaald. Yep. En toen al dacht ze, um, ik moet ook iets ooit nog eens met uh, dit doen, maar dan over hormonen. Uh, omdat die zo'n ontzettende invloed op, op ons vrouwen vooral hebben. Maar ook op mannen, want ja, die hebben toch weer met die vrouwen te maken, alleen al. M maar die hebben ook hormonen, maar goed. Maar, um, dus dat, dat is een, een, een monologe serie, maar dan wel met een vaste kast. Ja. Met Yvonne van der Hurk, Ineke... Hoe heet ze nou? Help Veenhoven, geloof ik. Ja, ah, ja, ja. Wel, ja. Ja, ja. En ik. Ja. En, uh, en, en Yvonne heeft allemaal monologen verzameld uit het echte... Leven. Dus het is echt verteltheater. Ik dacht dat het over de overgang ging. Ja, het gaat ja. erg over ja. de overgang en ook over, maar ook over hormonen in, in het algemene ja. zin, wat die, met, wat die met mens doen. Dus het begint ook al bij pubers. En ja. bij. Ja. Over pubers gesproken. Um, jij schrijft ook nog een column in de ESTA. Jij ja. hebt er zelf een. Je ja. uh, oh, schreef Bert die column, dacht ik. Je hebt hem overgenomen. Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Bert was de... Die ESTA, die, die, dat was een nieuw blad. was eigenlijk een soort van... Ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik dat zeg... maar een soort Viva voor oudere Viva-meisjes. <lacht> nou, dat is ook heel erg leuk dat dat komt... want je bent inderdaad mijn generatie vrouw is ja, opgegroeid. Ja. met. Het is die. ongeveer de doelgroep van Omroep Max, zou je zeggen. Nee, nee, nee, hallo zeg. Nou ja, ik, ik, ik probeer oh. een beetje, met je mee te denken. Mio. Maar je schrijft die column, hè? Je schrijft die ja. En uh, jij zegt, je hebt ook, je schrijft dan ook regelmatig over je dochter, hè? En zij heeft inmiddels gezegd, als je over me schrijft... Oh, dan uh, moet dat uh, 10 euro ja. voor mij opleveren. En ja. Dus is een spaarpot inmiddels snel gevuld in huis, uh, Frenke? Ja, dat gaat hard als ik niet uitkijk. Ja. Dat gaat vrij hard. Want uh, zij wil niet dat er over haar geschreven wordt? Of ze wil gewoon geld Ze wou het een tijdje helemaal niet dat er over haar geschreven werd. Omdat ze terecht vond van ja, Lotus is toch jouw column schrijf over jezelf. Nou, dat doe ik ook heel erg. Maar goed, zij zit nogal in mijn leven. Maar uh, dus nu bij alles, al het leuke wat zij zegt... en wat ik niet kan laten om op te schrijven... vraag ik of het mag. En dan zegt zij, oké, okay, maar dan wil ja. ik... Uh, Vijf euro voor of tien euro voor. Weet oh, ja, ja. je hoe lang het stukje is? Ja. Zijn we zijn klaar. Ja, vind je het erg? Nee hoor. Of had je nog veel meer willen zeggen? Nee, ik, weet, nee. <laughs> ik vind het wel goed zo. Ja, nou, je ja. hebt voldoende gezegd. We zijn erg dankbaar en blij. En uh, ja, we komen echt aan het einde van deze uitzending. Ik dank je hartelijk. Ik vond het een feest. Nou, gelukkig. Dank je. Dank je wel. Goed. allemaal lief. Ja, oké. Okay. Dag. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Milou Frenken... in een aflevering van Anders Denkenden. U kunt dat programma doorgaans beluisteren op een andere zender... Radio 5 op zondagavond om 11 uur. Milou Frenken staat met haar reprise van de voorstelling Uit Bed... morgenavond, dus zondag de 17e, in de Lucaskerk in Winkel... en op 29 april in de Schouwburg van Gouda. De voorstelling Hormonologen, waarin Milou Frenken te zien was... met Ineke Veenhoven en Yvonne van den Hurk, gaat... Wegens eclatant succes in januari 2012 in reprise. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen kunnen via onze site nachtvluchten.fm. Daarin is ook een gastenboek en daar kunt u een uh, bericht achterlaten... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. En mocht u op de hoogte willen blijven van de laatste wetenswaardigheden... met betrekking tot de Radio 1-programma's van Max... dan kunt u zich via die site daarvoor ook inschrijven rechtsbovenin staat een blauw vlak waar u uw gegevens kunt invoeren. Het is tijd voor een uh, kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. Tussen zes en zeven ontvangen wij hier voor een live-interview... voormalige wielrenster Monique Knol in Nachtvluchten Sportivo. En zometeen Oma Live met een gesprek over de uitgever Rob van Gennep. En alles over multitasking. Hoe doen onze hersenen dat toch? En wanneer dreigt het uit de hand te lopen? Nu eerst de laatste wetenswaardigheden met betrekking tot het nieuws.